Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het onderzoek naar de misstanden bij The Voice is klaar. Een advocatenkantoor heeft met 62 mensen gepraat, kandidaten en medewerkers van het programma. En ook keken ze naar e-mails en WhatsApp-gesprekken. Hun conclusie? Er is niet genoeg en niet op tijd ingegrepen nadat mensen melding deden van wangedrag. Mensen bij The Voice kregen te maken met ongewenste opmerkingen, berichtjes en fysiek contact... ITV, de maker van The Voice, biedt zijn excuses aan aan iedereen die last heeft gehad van ongepast gedrag. Twee weken geleden werd al duidelijk dat het OM-coach Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen voor de rechter wil laten komen voor seksueel misbruik bij The Voice. Het is in restaurants en winkels nog flink oppassen voor mensen met bijvoorbeeld een noten- of glutenallergie. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit informeren 6 op de 10 bedrijven klanten niet goed over allergenen. Afgelopen jaar gingen ze bij duizenden bedrijven langs om de boel te controleren. Er zijn zo'n 14 allergenen die bedrijven moeten benoemen in hun producten. Bekende zijn er van noten, melk en of gluten. En op het moment dat er geen goede informatie over komt richting de consument... dan kan dat heel vervelend voor hen uitpakken. Want je kunt dan hartstikke ziek worden. Vooral supermarkten scoorden afgelopen jaar niet zo lekker. In de horeca gaat het wel beter, net als in ziekenhuizen en verpleeghuizen. En veel meer leerlingen uit gezinnen met een kleine portemonnee... krijgen een gratis maaltijd op school. Het kabinet trekt daar 100 miljoen euro uit. Deze leerling in Den Haag is blij met de gratis lunch op zijn basisschool. Dat is echt lekker, eten. Ja, jij kan zelf kiezen wat wil jij ja boterham, fruit, alles goed, vijf ster. De lunch voor de leerlingen was vandaag niet alleen lekker, maar ook gezellig. Onderwijsminister Wiersma had een bammetje mee. Ja, ja, goed, goed eten is uh, goed leren. Dat je goed kan lezen, rekenen, schrijven, maar dat is soms best wel lastig thuis. Scholen mogen zelf bepalen of ze leerlingen een ontbijt of lunch geven of een bon om boodschappen te doen. Het weer, het is bewolkt bij 12 tot 16 graden. Later vandaag valt er ook wat regen. Morgen weer zo'n van alles wat dag met zon, regen, hagel en onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heeft het verkeer vertraging op de N242 middenmeer richting Alkmaar. Dat komt door een ongeluk tussen her Hugo Waart en industriegebied Boekelaarmeer staat 4 kilometer. Met een klein half uur op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 waren Lady Marmalade van La Belle, gevolgd door Once For You and One For Me van La Blondie en de volgende is Shake Your Baby, de Jacksons So that you can close at three years, so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 Het huis van Monika, maar niemand wist of ze was geleerd. We vonden het was spannend, want we zagen dat het rolgordijn nog dicht was. Maar s'avonds zei mijn zusje dat ze zelf gezien had dat er binnen licht was. Meester zei die dag daarna, ik wil met jullie wat praten. Het gaat niet goed bij Monica in huis, dat heb je nu wel in de gaten. En soms dan lijken doch ze bijna zat te dromen. We vroegen wel eens wat er was gebeurd en over ouders gingen scheiden. Maar Monica die haalde dan haar schouders op en alles wat we zeiden.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 Maak een afspraak via telefoon 023 3040 700 023 3040 700 tijdens kantooruren of stuur een mail naar Eva Elfrink, e. Elfrink at plus.zandvoort.nl Heeft u belangstelling voor de introductiecursusbiljarten? Dan kunt u zich telefonisch of via de mail opgeven. Van de dag. Er is een windjarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij. Welke artiest is of was vandaag jarig? Dat vinden wij allen zo prettig, ja, ja, en daarom zingen wij blij. Wie zijn er op 29 maart jarig? Ja, dat is José Houbé. En José, dat is een Nederlandse zangeres van Luf. En die is geboren in 1954 en die wordt dus vandaag 69 jaar. Astrid Gilberto, een Braziliaanse zangeres, de vrouw met de zwoele stem. Geboren in 1940 en die wordt dus vandaag 83 jaar. Als de Braziliaanse zanger Joao Gilberto een plaat opneemt met saxofonist Stan Getz, wil de producer wat Engelse regels toevoegen. Maar de zanger spreekt amper Engels. Zijn vrouw, Astrid, is de enige aanwezige die beide talen spreekt... Zonder ervaring zingt ze dit in. Later verlaat ze Jauw en trouwt ze met Stankhats. Hier is Astreld Gilberto met Stankhats op saxofoon met The Girl from Ipanema. Tum, dum, dum, bling, gum, gum, bling, gum, gum. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, que vem, que passa um doce balanço caminho do mar moça do corpo dourado do sol de Ipanema o seu balançado é mais que um poema é a coisa mais linda que eu já vi passar ah por que estou tão sozinho ah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 Se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor girl from goes walking Is dit is het einde van deze lunchroom op de woensdag. Volgende week woensdag ben ik terug op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Mijn naam is Hans Wassenaar. Graag tot volgende week. Zie ik jou al staan met je paspoort langs de douane gaan, uiteindelijk met je koffers door een glazen deur. Ik sla mijn armen om je heen, we zijn hier samen. Even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 De volgende keer doet weer zo'n pijn want dan staan we niet bij aankomst maar bij vertrek voorbij voor je het weet is het voorbij voor mij maar ook voor jou voor ons allebei we moeten nu genieten